Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse Delier is onrustig verlopen... door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Activisten van Kick-out Zwarte Piet demonstreerden in De Lier... omdat daar volledig zwartgesminkte pieten bij de intocht waren. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders de demonstratie te belemmeren. Ze bekogelden de activisten in een demonstratievak met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten werden rond kwart voor drie door de politie naar hun bussen teruggebracht. In de Lier is een noopbevel afgekondigd om mensen die de orde verstoren te kunnen wegsturen. In de Gaza-strook is 120.000 liter brandstof binnengebracht. Dat kwam binnen vanuit Egypte, zegt een VN-hulporganisatie. Gisteren beloofde Israël dagelijks twee tankwagens met brandstof toe te laten. De hulporganisatie noemde 120.000 liter veel te weinig. Volgens een coördinator van de VN is er dagelijks zo'n 200.000 liter brandstof nodig... om in de minimale humanitaire hulp te kunnen voorzien. Voormalig NOS-commentator en bondscoach van de Nederlandse zwemploeg Rob Kerkhoven is overleden. Kerkhoven werd in 1964 bondscoach van de zwemploeg... Vier jaar later pakte Ada Kok onder zijn leiding goud bij de Olympische Spelen in Mexico. Ook stond Kerkhoven aan de wieg van de Fanny Bolankers-Koen Games. De internationale atletiekwedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Hengelo. Na zijn periode als bondscoach werd Kerkhoven zwemcommentator bij de NOS. Dat deed hij ook tijdens de Olympische Spelen in 1972 in München. Rob Kerkhoven is 86 jaar geworden. Het weer, een groot regengebied trekt over. Tot halverwege de avond blijft het nat. Vannacht wordt het droog, stroomt zachte lucht het land binnen. Waardoor de temperatuur oploopt naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon, maar smiddags weer regen. Dan wordt het zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfst weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaar. Een half uur vertraging, de weg is weer vrij na een ongeluk. Twee afgestoten ook op de A10 Zuid bij Amsterdam. De Baarsjes, als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt. Drie kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in Zfm. Zfm. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Na vier uur met Dancing in the Moonlight. En jij, jij kent hem in een andere versie waarschijnlijk, Benno, of niet? Ja, en persoonlijk vind ik die, ja, ben ik natuurlijk gewend. Maar hij is wat slepender, die andere versie. Ja, dus, dat, uh... Is, uh, dat is zeg maar de versie uit 2000 uh, die jij bedoelt. Oh, okay. En die is van uh, Toploader. Oh, Toploader. Loader in Dancing in the Moonlight. Ja, ja, dit ja, ja. was uh, King Harvest. Ja. Het derde uur alweer, Benno. Tijd vliegt voorbij. Wat gaan we daar nu allemaal doen?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 is bekend geworden. En dat is uh, Kostas van uh, Philoxenia. En uh, Kostas die heeft gelukkig een uh, momentje voor ons, uh, zodat we hem even met hem bij kunnen babbelen. Hoe die dat allemaal beleefd heeft uh, gisteravond in het uh, Wapenversandvoort was het. Hè? Ja, en uh, daar. Uh, dus dat gaan we even doen. Nou, en dan uh, als we tijd over hebben, dan. Of er tussendoor nog even het. Haven van de hè, Week. Wat bedoelde je trouwens? Van Hapen van de Haven het antwoord. Wat zei ik dat? Wapen. wapen. Oh ja, wapen. Ja, haven. dat kan ook natuurlijk. Op de ja. Gastenspleit. Ja, ja, ja, ja. ja, ja.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 en dat hij geen cadeautjes kreeg, kregen. We Krijg, gaan een klein stukje naar uh, die uh, show van uh, Toon Hermans uh, luisteren. Hier is Niklaas. Nee, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december. Hoe heet het? Met uh, Niklaas. Van die hele Niklaas heb ik nooit wat gehad ik deed alsof ik niet bestond. Kijk, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die hel is niet klaar, dus daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Met schimmel. Ik hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen in hekel, maar kan die man niet uitstaan.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 Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat. Ja. Uh, idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij dags er lachen. Een raar stelletje hoor. Dom koppel. Ja, dom koppel vind ik het.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 Nou, ja, ja, Benno, ja, joh, zo leuk, hè, die, ja. die, die, ja, moet je horen. Hij gaat gewoon verder, zo, Oh toch wel? Ja, pas. Nou ja, dat, eh. Uh... Nou, Ik van die mensen. Ja, wel, jawel, ja. Die stomme liedjes zingen. Voor <lacht> wie klopt daar, kinderen? Geen hond? <lacht> <lacht> Heb u dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook, ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet met ...in welke hoek dat in de rommel loopt? Kunnen we nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt.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 Oh, met Spanje zijn die gek. Yeah. Met mijn spreijom kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat zag ik meteen. Had de mijter op. En een stuk of acht neuten.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 So now Dat en Sjakkekan Het is bijna tien voor half vijf tijd om naar Beverwijk toe te gaan. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit Report. En dat was zeker tijd voor het theater van de Autosports met Rendel Lozen. Goedemiddag, Rendel, welkom. Een goedemiddag, goede middag, een goedemiddag. Hoe, uh, ja. hoe, is het, uh, hoe is het met jou? Uh? Ja, goed. Uh, hier is, het altijd, hier is het altijd een feestje, hè. Dus, ja, uh, zeker. Is heel, heel makkelijk. Jij, uh, jij, jij zit niet uh, in de put zoals uh, Ferrari zegt? <laughs> ja. Nou, ja, nou ja, die hebben een die hele diepe put gevonden daar in Las Vegas, zullen we maar zeggen. <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja. inderdaad. Jeetje, meneer neetje. Nee, nee, ik zit hier nooit in de put. Hier is het altijd een feestje, hier is het altijd lachen en hier is het altijd gezelligheid. Dus dat, de, de, dat is altijd oké. Okay. Helemaal toppie. Ja, Rendel, over die put wat ik me eigenlijk af zat te vragen... zo'n zo parcours, dat wordt voorbereid natuurlijk. Daar zijn ze maandenlang... van tevoren mee bezig. Dat gaat echt niet over één, in één dagje... wordt dat niet in elkaar gesleuteld. Maar zo'n putdeksels... dat is...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 uh, nou, weet, weet ik niet alle technische details. Dus ik, ik begreep dat ze wel vastgelast zaten, maar dat de hele, de hele omheining zeg maar losgeschoten is en waardoor die gewoon oh. omhoog kwam. Uh, zeg maar, het, het betongedeelte. Oh, uh, of ja? Ja, dus ja, weet je. Uh,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 kan kunnen, kunnen <laughs> kijken. Eh, zeg maar om 7 uur s morgens. Want als jij gewoon een s wedstrijd daar houdt, dan is er ook een zonnetje. Is het ook lekker warm daar en is het allemaal beter voor de bandjes en toestand, dat soort dingen. Ja, ja dan uh, moeten wij uh, midden in de nacht, uh, wat, uh, wat is het, uh, heel, heel laat of midden in de nacht naar een kampie zitten kijken. Ja, dat willen we al onze sponsoren natuurlijk niet. Nee. nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, ja, niet doen, nee. Maar, zeker niet. bijvoorbeeld dat wij, uh, als je dat daar daadig houdt, wij pas maandagnacht naar een kampie hebben zitten kijken en zouden kunnen kijken. Vroeger ja, was dat, dat wel dat, zo, hè? Vroeger was dat wel zo. Ja, vroeger was dat. Dan keken ze daar niet zo naar. Nou, nee, nee, Daar ja, zit er niet. Ja, 7 uur is je pas op dinsdag de uitslag. Ja, ja, <laughs> nou, ja, ja. Ik, zin, ik zit naar ja. te kijken. Hè. Op dit moment is het 7 uh, voor half 8 uh, in de ochtend daar uh, in uh, Las Vegas. Ja, ja. Dus ja, het is wel. Uh, het is even een andere wereld waar je in terechtkomt. Ja, dat is een showwereld. En daar moet je gewoon uh, even in meegaan, denk ik o, Iedereen gaat erin mee. De, de rijders moeten daarmee, mee. De teams moeten daarmee, mee. Maar dat je uiteindelijk. Uh,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 De eerste ga je kaartjes aanbieden van hotels van 2.000 euro per nacht. Maar, en dan kan je nu voor 20, of 20 dollar per nacht je erin. Ja. En anders kost het 2.000. Ja. Dus dat ging al niet helemaal goed. Maar het was hetzelfde met de kaartjes. Want die kan je nu uh, aan de poort, omdat het zit niet helemaal uitverkocht, kan je die gewoon krijgen voor een helft van het geld wat het normaal kostte. Ja. En Daar ben je wel verkeerd bezig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja Pure luchtverhandel. Ja, zo, ja het, het gaat natuurlijk puur uiteindelijk om de commercie. Ja, Hoe, uh, dus duidelijk. Dat die auto zouden auto een beetje rondrijden bij zaakje op. Ja, ja, want, uh, ja de, de, dat zag je vanmorgen natuurlijk met, uh, met de kwalificatie uh, uh, van uh, de Formule 1. Dat de hele tijd die hotels uh, waren in beeld. En uh, die kregen daar gewoon, uh, uh, de organisatie kreeg daar gewoon voor betaald: uh, dat ja, dus die hotels maar in beeld voor. kwamen.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 ze, moeten, ze, ze hebben natuurlijk ook gewoon inkomstendervingen om sommigen zijn echt totaal niet eens meer bereikbaar. En ook uh, de, de attracties, zoals de Grote Fontein, is gewoon staat op het al een droog. Ja. Dus, ja. Dat kost allemaal natuurlijk allemaal ook wel een heleboel geld. Dus ja, daar willen ze dus ook wat van terugzien. Ja, zeker. Nou zat de Ferrari uh, gisteren in de put, maar vandaag helemaal niet ja. meer natuurlijk. Hè? Hebben ze ja, mooi uh, gepresteerd. Ja, heel knap van het team. Uh, ik, vind, ik vind het ontzettend knap. Dat, uh, zeker ook van de moteurs. Uiteindelijk zijn de monteurs die het doen. Die gewoon zijn auto die dan helemaal gesloopt is. Want dat was serieus stuk, uh, als we de bericht even mogen horen. Uh,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 Uh, en de ene vindt hem een s de andere zegt er nou hij is helemaal gelijk. Ik moet zeggen, ik vind eigenlijk een paar uitspraken die je gedaan hebt wat dat van waar is, hè, zeg ik wel altijd. Want de media moet je ook natuurlijk al een heleboel worden opgeschreven. Ja, ik ja, dat zal wel. Behoorlijk uh, Maar als er een paar uitspraken wel waar zijn, denk je ja Maxio, doe gewoon je dingetje, uh, rijd die campfire, ga weer in huis, klaar. Maar breng het niet te buiten, want je moet natuurlijk wel zo zien uh, dat een, een organisatie zoals Liberty Media, maar ook Las Vegas, maar ook de VIA zelf, die hebben wel uh, iets neergezet.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 Nou ja, als simpel als een Davy or Michelle en niet uh, het helemaal staat te zingen, dan is het allemaal gelijk een stukje minder, denk ik maar weer. Ja. Weet je, je kan er ook een bandje afspelen Ja, <laughs> ja dat, dat is ook mogelijk. Ja. Natuurlijk, die, die entertainment hoort erbij. En Las Vegas is natuurlijk een en al entertainment. Mm. Want, uh, ik wil daar de energierekening hebben, hoor, niet hebben. Of Het is natuurlijk die hele stad Ademt in alles uh, entertainment uit. Ja. Uh, dus dan zeg ik wel van, ja, uh, in het hele verhaal, die is het? Doe je dingetje?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 Show, het is een heel andere wereld. Hè. Ja. Kijk, kijk naar uh, Amerika voetbal. Kijk naar uh, IndyCar. Kijk naar de NASCAR. Het is puur allemaal show. Zeker. En, en, uh, en uh, nou, dan laten we nou maar hopen dat ze, morgen, dat ze... Dat is vannacht. Hè. Ze moeten vanmorgen om 7 uur. Jeetje, want het is zondag. Zeltje je gek. 7 uh. uur moeten we uh, moeten <laughs> klaarzitten. Ongelooflijk. 7 uur. Hey, ja. Tot, tot slot nog even, hebben Over show gesproken. Wel een mooie show van uh, Williams uh, daar op het circuit. Ja, zo goed. Ja, en die Logan Sargent, Ik vind het wel even leuk. Die jongen is natuurlijk helemaal verguist. Maar nou zie je opeens, die Logan Sargent uh, dat die... Uh, uh, kijk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 verdraaien. Ja? ja, nou ja. ja. Maar die hoort er wel bij, want Benny Menlo en Las Vegas is ook één, en die mis ik dan weer net in je programma. Nou, <laughs> oh, nou, nou dat, nou, dat kan je wel vergeten, want uh, hoor eens even wat eraan gaat komen nu. Uh, dat is volgens mij uh, wel, uh, Mandy, De toch? bedankt, hè? Dat dus is spreek je. Okay. Hoi. hoi. hoi.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 Ben ook voor de reus. Awesome, maar het gaat wel een mooie race worden daar in Las Vegas. Zojuist hoorden we dat uiteraard van onze eigen pit reporter Lozen. Lawson. Zodanig gaan we even naar de Griek toe: Ja, naar de Halterstraat, naar de ja, Kostas. Lekker. Maar eerst Sinterklaas, wie kent hem niet?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 Pepernoten, pepernoten, pepernoten Suckers Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten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 het uh, is dus niet de eerste keer dat we zijn genomineerd... maar wel de eerste keer dat ik heb het gevoel... dat nou, laat maar komen wat komt. Omdat als ik zie wie heeft met ons meegedaan... Ja. ik zie alleen maar een heel hard werken... en leuke ondernemers. Dus voor mij was het dezelfde... als maar iemand anders was in plaats van ons... was dezelfde reactie van mij. Ja, ja. mij mee, omdat allemaal was keihard werken. Dat alle jaren in Zandvoort... Ja. Uh, heb ze bewijzen dat... eindgastvrijheid gastvrijheid zijn... En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 nu te, te brengen in de kaart. Maar de mensen willen ze zo graag. Uh, uh, die kom speciaal zeg maar, voor een bepaalde gerechten, Dus daar kan ik heel weinig met mijn kaarten doen. Ik wil mijn kaarten kleiner maken. Maar helaas lukt niet. Omdat alles is populair geworden. Hmm. Dus we hebben heel veel werk in de keuken. Oh, ja, ja, dat geloof <laughs> ik Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Waarom hebben jullie destijds voor Zandvoort gekozen? Toen je en, en, dit, met dit restaurant begon.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 Ik gevoel dat ik zit prima hier. Oké, okay, oké. Okay, ja, dan ga goed. ik zeker hier oud worden. Ja, ja, Ik ja, nu ja, ja. dat ik heb op uh, open geworden. Voor oh, gefeliciteerd! <laughs> wat ja, leuk, gefeliciteerd. Ja, ja, ja, ja. En dan huh? nog zo'n prijs erbij. Nou, het kan niet ja, op, hè? Ja, we zijn Dank. heel blij mee. Ja? Hebben jullie het gisteravond nog een beetje gevierd? Uh, wanneer? Gisteren. Ja. Nou, wel bij Haven. Ik heb gewoon met alle ondernemers een praatje gedaan. En uh, de rest was ik terug naar de zaken. Uh, ja, ja. Al, uh, nou, even gedronken, even gezeten. En uh, even bij uh, Larringhard die tegenover gegaan. Oh ja, en, leuk. En, uh, het uh, oh ja, ja bij, uh, bij Ron. Kostas, ja. uh, is, uh, is het zo dat ook uh, de toeristen jou uh, goed weten te vinden? toeristen. Nou, hoe kan je een toeristen noemen? Mensen dat komen vijf, zes keer per jaar in Zandvoort. Dat is geen toeristen van mij. <lacht> oh, die komen gewoon, eh, ook speciaal voor ja, jou ja, natuurlijk. Als vaste klanten. Nou, je hebt mensen dat komen zes dagen in het dorp en dan komen ze vier jaar bij je eten. Dan kan je niet meer zeggen dat het toerist is. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Maar er zijn, zijn ook veel Duitsers uh, die uh, ja, lekker bij jou komen eten. Zeker, zeker, zeker. zeker. Ah, okay. zeker met alle jaren. Nou, die, die, die, toen, nou, nou, dit gaat over 22 jaar geleden. Dus die mensen komen hier met kinderen toen in een kinderwagen. En nu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 Als, uh, als uh, gastvrij uh, in ondernemer hier in Zandvoort. Oh, daar ga ik nu kijken. Goed zo. Uh, Kostas, dank je wel en een ja, hele dan. fijne avond. Ja, dat de zaak zeg maar weer mooi vol mag zitten. vanavond. Ja, ik heb nog één vraag. Uh, jij kent ja. waarschijnlijk wel uh, De Engelbewaarde van uh, Marco Schuitmaker. Uh, dat, uh, dat feestnummer, dat Nederlandse feestnummer, dat ken je toch wel of niet? Nee, dat nee, nee, niet. <laughs> nee, maar weet je wat leuk is? Marco Schuitmaker heeft daarna ook weer een hit gescoord. Ja. Met uh, Zomernacht in Griekenland. Oh, okay. ja, <laughs> En die gaan we nu voor je draaien. Oké. Okay, Nogmaals, dankjewel. van harte gefeliciteerd, hè? Dankjewel, dankjewel. Ja. Oké, okay, en helemaal terecht dat jij het gewonnen hebt. Oké. Okay. Dag, porter. Hoi, dag. hoi. Dankjewel. Oké, okay, dag.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 Ondernemer van het jaar hier in Zandvoort. En vandaag zomernacht in Griekenland. Joh, de, de grote hit ook. Uh, van uh, Marco Schuitmaker. Straks entertainment for you met meer Nederlandstalige muziek. Sheila daoyame da oya me, au Daar is hij dan, hè Freds? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, joh. We, we denken hier. al, oh, zal hij het redden of zal hij het niet redden? Ja, oh, ja dat is heel uh, Ja, er zijn al allerlei uh, andere dingen verzonnen om uh, de zendtijd mee te vullen. hè? Ja, nou, ach, toch? Ja, Ja, <laughs> ja, <heb> ja, ja. <laughs>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 specifiek op zo'n zondag. Nee, nee, nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Maar heb je wel eens een slechte toiletdag? Okay? <thirteen x2> <lacht voyezIC2> da, Alle, alles komt voor, Rob. Alles, alles komt voor. voor. Ja, want het toilet hier is, is zijn natuurlijk wel apart verhalen Benno. Ja, we hebben een oh, hele Lekker uh, borrelend. Mm. Ja, dat, dat is allemaal bijgeluiden. Bijgeluiden, oh. <lacht> Krijg je gratis even is niks. Of? <lachttan Without lacht> <lacht smelling> en het is morgen ook internationale dag ter herdenking van verkeersslachtoffers.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 En, en, veel zwijnen. <laughs> oh jee. Ik krijg al weer trek. En dan hebben we het over in ieder geval over oké. Okay. <laughs> nou ja, ik, ik, ik, Willem de Biedi stuurde nog twee singles uh, door. Van Jeff, volgens zo leuk, die titels hè. Die titels vind ik altijd zo leuk. Ja. Die Jeff, Jeff van Vliet heeft een nieuwe single, Het is voorbij. Ja. En daar pal komt Jordi Weijer met een nieuwe single, Het heeft geen zin meer om te huilen. Oh, <laughs> oh. Klopt, klopt. Dat keer. Mooi, ja. het, was, het was mij ook al opgevallen. Mooi <laughs> dat Ja, ja, ja. Oh, jee, dat soort dingen. <laughs> ja, ja, ja. Geweldig. Ja, dat vind ik wel mooi. Nou ja. zo gaan Ja, door nou ja, ja, Lekkere show dus zometeen uh, na vijf uur. Ja. Blijf luisteren. En uh, als ik nou een plaat wil horen bij je, kan dat ook? Ja, dan gaan we eventjes naar www.zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl. Even uh, rechtsboven. Het formulier uh, ja, invullen. Het formulier invullen. Op het je eitje. Op, ja. Ja. Zeker. Nou, heel veel plezier uh, zometeen. En uh, wij hebben de, de, het einde van de uitzending, ben af. Nou? Ja, mag ik naar huis? Ja, jij, mag naar hu <laughs> jij mag naar huis. Oh, fijn, dankjewel. Morgen wereldmannendag uh, uh, dus. Ja, ja morgen wereldmannendag uh, gaan okay, we dus, uitgebreid vieren. Dat ja. gaan we uitge uitgebreid vieren. Ja, dat dan dan ga gaan vanavond we vanavond al vieren. Ja, en dat gaan, gaan we nu al onder plaat draaien. <laughs> ja. Ik zeg niet dat, we, dat ik die voor jou draai. Hoor. Oh ja, gaan oh ja, ja. <laughs> met Tot Man. Tot volgende week. Dag.